Twee uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Computerproblemen zorgen dus voor veel overlast. Met Mediaforum straks twee sportverslaggevers. Thijs Sonneveld van NRC Handelsblad en Luc Blijblom, Blijboom van de Telegraaf. Nu eerst het NOS-nieuws. Hier is Juri Stubenitski.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 Vluchten van KLM vanaf Schiphol hadden ongeveer een uur vertraging. Om opstoppingen te voorkomen... liet Schiphol ook andere vluchten met vertraging vertrekken. De Nederlandse bank pleit voor meer hervormingen op de arbeidsmarkt. Nederland heeft een relatief lage werkloosheid... maar volgens DNB zitten er nog te veel ouderen thuis. De arbeidsparticipatie van ouderen tussen de 55 en 65 jaar... steeg de afgelopen jaren wel van 34 naar 54 procent... De stijging komt vooral door subsidies op langer werken... en doordat het minder makkelijk is geworden om vervroegd met pensioen te gaan. Toch zijn er meer hervormingen nodig om de lage participatie te verhogen, vindt DNB. De bank is voor een versoepeling van het ontslagrecht. Nu hebben oudere werknemers vaak recht op een hoge ontslagvergoeding. Het is voor werkgevers daarom aantrekkelijker om geen ouderen maar jongeren aan te nemen.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 maar wijst erop dat apothekers zich aan de privacywetten moeten houden. Medische gegevens mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt... worden doorgegeven aan bedrijven. Uit een weiland in Lopik zijn dertig lammetjes gestolen. Er zat een gat in het gaas van de omheining. De eigenaar denkt dat de diefstal het werk is van professionals. Want de lammetjeshandel is een lucratieve business, zegt ook de politie. Het schijnt dat momenteel het vlees van de lammeren behoorlijk duur is en dat uh, die lammeren nu ongeveer 125 euro per stuk waard zijn. Het weer, zon en bewolking wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden van het land. Morgen begint zonnig, smiddags wolkenvelden en droogt wordt dan zo'n 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, er staat file op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel Oorschot 2 kilometer, er staat een auto stil op de rechte reishok. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In het Mediaforum gaat het onder meer over hoe sportjournalisten hier kunnen werken in Londen Eerst naar Weerts Hier zijn live vanuit Londen Diode de Graaf en Jurgen van den Berg want alle computerschermen op het stadskantoor van Weert staan uit... en ICT-specialisten zijn druk bezig met de grote schoonmaak. Het virus, waar het al uh, sinds gisteren over gaat, is gevonden... maar hoe het bij de gemeente is binnengekomen, dat weet nog niemand. De gemeente probeert om nog deze week alles weer aan de gang te krijgen. Moet je hier naar voren? Hij hey, niet helemaal mee. Ja, wel. Ja, Ietsjes oh, naar voren halen, Dion, En dan... Kamer 117 van het stadskantoor in Weert. De computerschermen zijn allemaal zwart... En de jongste medewerkers zitten achter een museumstuk. Ja, het gaat wel. Ja. Het is, uh, zo hebben we het niet geleerd op school. Maar uh, zo blijkt maar. De typmachines komen weer tevoorschijn. wanneer we niet digitaal kunnen en werken. De computer mag ook niet aan? Nee, hij mag absoluut niet aan. Iets gemerkt de afgelopen dagen dat er wat was met het systeem? Nee, eigenlijk heb ik ja, soms dat iets wat langzamer ging of zo, maar ik heb geen gekke dingen meegemaakt, nee. Maar uh, ja, opeens kregen we het computers uit en niks meer uh, op de computer gaan doen. En niks meer mailen? Niks meer mailen, we mochten ook niet vanuit thuis. Alles was gewoon afgesloten aan uh, werk zoeken. Wat... Kunt u normaal ook van thuis uit werken op computers van de gemeente Weert? We kunnen vanuit thuis kunnen we inloggen, zodat we verder kunnen werken aan bepaalde documenten. Maar... Is dat misschien ook niet een beetje te link dat dat allemaal kan? Ja, dat, ik, dat weet ik niet. Of dat, uh... Ja, Nu mag het gewoon niet, want dan kun je inderdaad ook infecteren thuis. Dus uh, het is maar goed dat het nou allemaal uit is geschakeld. Want uh, anders krijgen andere mensen dadelijk ook een uh, virus erop. Dus het uh, is maar goed. Ja, er heerst toch enige koortsachtigheid in het stadskantoor van Weert. Ergens in de machinekamer wordt druk gewerkt door ICT-medewerkers om de problemen op te lossen. En her en der probeerden mensen toch zoveel mogelijk te werken. Burgemeester Heijmans vertelde mij dat hij eerder deze week merkte op het kantoor dat er iets niet in de haak was. Wij vermoeden dat het afgelopen dinsdag begonnen is. Ja. Het begint met een storing overigens en dan herken je het niet als virus... Maar dan verlieveling wordt het steeds ernstiger en ja, nou, op een gegeven moment valt uh, de computer uit. Er zijn dus burgers, bedrijven, instellingen die mail van de gemeente hebben gehad. Die hebben het dus ook. Het eerste wat we overigens ook gedaan hebben... en alle, alle onze partners is, is kenbaar maken... pas op, doe, je mail niet openen... want dan word je waarschijnlijk goed geïnfecteerd. Is er dan sprake van een verkeerde virusscanner? Dat is een vraag die we niet kunnen beantwoorden. Nee. Het is niet zo dat onze firewall niet goed was. Dat is, dat is niet zo. Nee, alles is wel up-to-date, zegt u. Alles is up-to-date en nog sterker... nu is alles zo up-to-date dat we het virus nu uh, kunnen herkennen... en de, er is een update gedaan van de firewall, zeg maar. zodat het kan nu niet meer verder binnenkomen binnen deze week nog wel dat alles weer operationeel is zoals het moet? Dat hoop ik wel. En daar gaan we wel voor in ieder geval. U had wat nodig van de gemeente, meneer? Een paspoort. Ja? Ja, luister. Ik kom... ja, hij is verlopen, maar ik mag wel een dag. Ik heb daar geen moeite mee. Ja, ja. dan komt u gewoon van de week nog een keer terug. Ja, natuurlijk. En alles komt volgende week terug. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dringend een rijbewijs of een paspoort nodig hebben. Misschien omdat ze op vakantie gaan. Nou, die kunnen toch ondanks de problemen geholpen worden. Want de afdeling burgerzaken werkt met een noodcomputer. Jawel. Ja, dat staat even los van ons systeem. Dat hebben wij opgestart vanochtend. En uh, nou, daar kunnen wij nu uh, in noodsituaties uh, paspoorten en ID-kaarten weer uitreiken. Want er zijn natuurlijk mensen die op vakantie willen vandaag of morgen of deze week nog. Precies, we hebben vanochtend al een aantal gevallen gehad. Mensen die uh, morgen of overmorgen vertrekken. En die krijgen netjes hun paspoort of ID-kaart uitgereikt. vraag die we niet kunnen beantwoorden. Het is niet zo dat de file. Het is wel up-to-date, zeg. is up-to-date. En nog nu is alles zo dat. we er nu het herkennen en een update gedaan. aan van de. vooral, zeg maar. ze nu niet meer verder binnenkomen. Ik denk binnen nog wel dat alles weer rationeel is zoals het moet. Dat hoop ik wel voor een industrie. Wat no U had wat nodig van de gemeente, meneer Ja. Vol. Volgens de gemeente Weert zijn er geen privégegevens... of belangrijke documenten aangetast door het virus. Dus helaas, ook de bekeuringen van stadstoezicht... staan nog gewoon ergens op de harde schijf. De bijdrage was van Mayno Remmers. Ja, nog even. En dan uh, komen de Nederlanders in actie op Greenwich Park. finale van de dressuur. Ed van de Bent. Ik voel het al een beetje, de spanning... Ja, en die blijft eigenlijk tot met de laatste handmatige telling. Want zo gaat het dan nog wanneer dan de juryleden aan de secretaresses in de zeven juryhokjes hebben opgegeven de punten. En dat doen ze bij die kuren muziek. Dat is het vrije programma waarin de verplichte onderdelen in een eigen volgorde naar keuze van de ruiters mogen worden uitgevoerd. En pas op het eind dus die punten worden gegeven. Nou, en dan wordt dat handmatig gecontroleerd. En dan weten we eigenlijk in het onderdeel pas wie er gewonnen heeft. En ga je kijken naar de resultaten van de verplichte figuren tot nu toe in de Grand Prix en Grand Prix Speciaal. Daar heeft de jury uh, Charlotte Dujardin uit Groot-Brittannië met Valegro, Nederlands gevokt paard overigens, beide keer op de eerste plaats gezet. En onze Adelinde Cornelis met, met Parsifal, die foutloos rijdt op een heel hoog niveau, steeds tweede. En ja, wat wil men zien? Wil men zien een paard dat dan wel waar fouten mag maken, maar toch een beetje als een totilas, het paard waar uh, Edward Gal vroeger op uh, op reden tijd, uh, dat die extreme dingen laat zien en dan toch ook fouten. Nou, we zullen dat vanmiddag gaan zien. In ieder geval uh, er zitten zeven juryleden. En er zijn er nog eens een keer drie in een supervisory panel. Die kunnen die uh, uitslag overroelen. Als ze zeggen van ja, dit, dit klopt niet. Die kunnen ook dingen terugkijken. Er is een speciaal systeem voor. En uh, ja, het zijn toch alweer meer juryleden dan, uh, dan in het verleden. Want dat waren er maar vijf. Dus de subjectiviteit wordt er zoveel mogelijk uitgehaald. En men kijkt, dat is ook nog een punt. Bij de verplichte figuren is het alleen maar technische uitvoering. Zonder een, een, een moeilijkheidsgraad. En nu bij die kuur kun je dus zelf die moeilijkheidsgraad erin brengen. Je kunt dingen waarin je paard heel goed is kun je extra uit laten komen. Je kunt de dingen waarin het paard wat minder goed is een beetje maskeren. En uh, dan worden er ook nog punten gegeven... dezelfde waarde, want met de, met de, voor de helft van de punten... Uh, zeg maar 200 punten worden gegeven voor de technische uitvoering... en voor de artistieke inhoud... worden er ook nog eens een keer 200 punten totaal gegeven per jurylid. En dan is dat met name voor de choreografie en de muziek. Wel, uh, ja, uh, nogmaals gezegd, het is een beetje een, een, een, een tombola. En bij de jury zitten... Dicht bovenop. Wij zitten hier natuurlijk wat verder weg. En het zit hier volgepakt. Hier. En uh, ja, de muziek zal een belangrijke component zijn. Maar omdat die tribunes hier zo hoog opgebouwd zijn. Uh, hoop ik dat de jury in ieder geval niet de echo's krijgt. in de juryhoekjes. Misschien hebben ze zo'n monitortje. zo'n speakertje liggen. Want er wordt hier aan alles gedacht. Dus misschien hebben zij dat dan. Uh, uh, zodat ze niet met een vertraging de muziek horen. Want het moet allemaal in de pas zijn. Als het goed is. De, de, de, de pas van, de, van het paard en de muziek. Overigens zien we bij uh, Undercover. Het paard van Edward Gal, die houdt alles geheim. Die heeft een, een, een kuur waar we alleen via via een, een, de titel van hebben gekregen. En die zou je, het heet Secretum Revelatum, als ik het goed in het Latijn zeg. En ik vertaal dat dan zelf maar met het geheim ontsloten. En het past een beetje bij Undercover. Nog niemand heeft die kuur gezien of gehoord. Ze dus zijn benieuwd. En hij zal dat laten zien om vijf voor drie Nederlandse tijd, als eerste Nederlander. En er zal om kwart over drie Anki starten met een eh, van Gunsen met een eh, bekende kuur die eh, met muziek van Bibi Shoyadi. Dance of Devotion, die ze voor het eerst in december 2007 reed... tijdens een wedstrijd uh, hier in Londen, uh, tijdens een wereldbekerwedstrijd. En, uh, ja, het zal haar laatste optreden zijn uh, ooit met... Uh, ik neem aan dat ze bedoelt met Salinero. want we hopen haar... natuurlijk toch op een of andere manier oudste lid van het Nederlands... Olympische ploeg met haar 44 jaar en haar 18 jaar gepaard. Uh, we hopen haar zelf toch nog wel een keer in actie te zien in de toekomst. En dan zal rond uh, tien over half vijf Adelinde Cornelis... als voorlaatste starter uh, met... Uh, een, een muziek komen die is gebaseerd op de notenkrakersuite van uh, Tchaikovsky. Een kuur die we uh, wat eerder hebben gezien. Een mooie kuur. En uh, ja, als ze doet wat ze normaal niet doet, dat hoge constante rijden... Dan hoop ik toch dat de jury niet in die Britse flow meegaat die we toch hebben gezien. En dat men echt het, ja, het mooie constante, het foutloze, als ze dat natuurlijk gaat doen, gaat waarderen. Maar ja, we weten het pas eh, nadat Charlotte Dujardin met Vallejo heeft gereden. En eh, dat zal zijn om 10 eh, voor 5 startie. Dus dan hebben we zo'n 10 minuten later, weten we dan echt hoe de medailles hier individueel verdeeld worden. De van Paul Roberts, 1980 had hij een hit met dit liedje: Sniff and the Tears en Driver's Seat. We gaan lekker beginnen aan het Mediaforum. En dat doen we met Luc Blijboom van de Telegraaf en Thijs Sonneveld van NRC. Um, leuk dat jullie hier zijn, hier in Londen. Uh, jullie doen allebei verslag van de Olympische Spelen. En um, laten we even de kranten doornemen. Want uh, wat ons erg opvalt. En misschien jullie ook wel, is dat uh, de kranten wel steeds meer. Um, laten we zeggen, nou, Brits gezind is misschien nog uh, redelijk uh, rustig uitgedrukt. Ze zijn wat chauvinistisch, zoiets. Ja. Kunnen jullie het daarin vinden? Dat is op zich niet zo gek, maar vinden jullie het uh, nog binnen de perken? Ik denk het wel. Ja? Thijs? Nou, hij vindt het wel net eroverheen. Ja? Ja ik, vind dat het, ja, ik snap het ook wel. Ja, het, is een, het zijn de spelen in eigen land. Uh, ze willen het publiek enthousiasmeren. Iedereen wordt hier steeds enthousiaster. Het aanvankelijke skepsis, is wel echt omgeslagen in uh, ja, blind chauvinisme bijna. Uh, ik vind dat de kranten daar wel heel ver in gaan. Maar goed, het is iedereen zijn eigen ding, uiteraard. Ja. En in Engeland zeker de boulevardbladen. Ja, die uh, die redeneren gewoon 100% vanuit Engels perspectief. Ja, maar kun je iets, iets noemen wat jij dan over de grens vindt? Um... Ja, het is, het is moeilijk om te zeggen. Kijk, zoals die BBC-commentatoren die op de bank stonden bij, uh, toen Mo Farah de, de, de, de, de 10.000 meter won. Ja. ja daar kijk je naar en denk je: ja, aan de ene kant, als buitenlander vind je dat raar. Maar als Hans van Zetten het in Nederland doet, vinden we het allemaal helemaal geweldig. Dus uh, het, het is ook maar net uh, vanuit welk perspectief je het bekijkt. Maar ik vind dat ze in Engeland behoorlijk ver gaan. Luc, dat is een eeuwenoude vraag natuurlijk aan sportverslag. Dus mag je zelf ook nog een beetje supporter zijn? Nee, absoluut niet. Helemaal niet. Nee. Onge, het is onge, uh, onmogelijk. Nee. Ja, maar dat is niet haalbaar. <laughs> Zegt hij wel met een glimlach, ja, maar. Nee, ja, nee, kijk, wij, wij zitten bij Epke Zonland uh, van de week. En ja, natuurlijk zijn we enthousiast en natuurlijk vinden we het mooi. En het gebeurt op, uh, nou, wat zal het zijn, 10 meter voor je neus uh, gebeurt het. Je volgt de jongen jarenlang. Je gaat van Tokio ja. naar Berlijn, naar weet ik waarom te volgen. En als hij daar staat, dan, uh, ja, dan, dan ben je ook enthousiast en uh, licht nerveus. Maar dat mag in je berichtgeving absoluut niet, ja, uh, niet broer, terugkomen. Dat is wat anders, inderdaad. Maar ik denk niet dat iemand... Je kan niet objectief zijn als je... Ook maar niet als maar je zijn reis... wij Nederlandse journalisten dan Rooms de pauze? Want ik bedoel, ik, ik heb zelf nu ook een paar keer in zo'n persvak gezeten... en dan zie ik omheen echt uh, mensen op de banken staan, juichen, schreeuwen. Ja, dan Ik zal het ik niet zeggen uit welk land ze dan komen. Nou, maar? dan bedoel je waarschijnlijk dus Italië, Spanje, Portugal, nou, Griekenland. bijvoorbeeld, ja. Amerikanen kunnen er ook wel wat van. Ik vind er ook wat van. Nou, ik denk dat wij onze handen dicht moeten knijpen met de Nederlandse uh, journalistiek hier. Ik, uh, ik, ik, ik spreek zelf Portugees. Ik lees heel veel Portugese kranten. Nou, als je ziet wat je daar allemaal uh, voor je voorgeschald krijgt, dat is echt uh, verschrikkelijk. Daar worden gewoon de krantenklommen gevuld met wat de heren gegeten hebben tussen de middag. En hoe laat de bus vertrekt. En <lacht> dat willen wij geloof ik niet. Ja, maar ze hebben daar een andere cultuur. In Spanje moeten er elke dag weet ik hoeveel sportkranten worden gevuld. Ja, daar, nou, daar moet gewoon, daar, je kan niet met, met alles... Zelfs nou. niet tijdens de spelen kan je niet in een sportkrant drukken van 50 pagina's. Maar de media hier zijn ook wel erg opportunistisch. Hè? Want in het begin ging het niet zo heel goed met Team GB. En ja. nu is het ineens hoofd zondag. Ja. Aan de andere kant, ik vind wel, ik, als ik s'avonds thuis kom, dan zet ik om twaalf uur altijd eventjes BBC One op. En die hebben een fantastisch programma, drie kwartier, ja. en dat ja. is heel rustig. En daar gaat het niet om de presentator, maar om de pre prestaties. En dan krijg je in drie kwartier krijg je alles keurig volgeschoteld en dan uh, kun je heerlijk uh, gaan slapen. Ja, ik heb nog wel eens gewacht op, uh, op sporten waar dan... Uh... Geen uh, mensen uit Groot-Brittannië meeden. Nee, die zie je niet. Nee, precies. Ja, nou, Het <gacht> is toch bij, ons, de, toch bij ons niet anders? Ja, to dat weet ik niet. Dat vraagt me dan steeds af. Doen wij dat ook zo? Nou, nee, Volgens mij zenden wij s'avonds geen, s avonds geen uh, lange samenvattingen van worstelen uit. Nee. Nou, ik Je vond ziet programma... het wel, maar uh, inderdaad veel minder lang. Maar in ja. dat programma wat jij noemde, heb ik gisteravond nog even gezien... Uh, da daar werd ook de vraag op geworpen. Hè? Nu, iedereen is enthousiast nu over Team GB... en ook over al die andere sporten die niet zo bekend zijn. En dan zat daar ook een... een ik dacht dat hij van The Independent was, uh, een, een, een, een sportjournalist. En die zei ook van... Ja, eigenlijk moeten we ons de vraag stellen. Moet het altijd hier maar weer over voetbal gaan? Want het, als het voetballen hier weer begint in Engeland... dan, dan sneeuwen al die andere sporten ja. totaal onder natuurlijk. Ja, ja dat, maar dat is helemaal het lot van, uh, van, van de kleine sporters, zou ik maar zeggen. De sporters zonder parkeerkaart, zoals het wel eens uh, genoemd wordt. Die we hier uh, volgen. <laughs> ja. Mensen die vier jaar lang uh, trainen en die je nooit ja. ziet. En die hier negen worden in de Olympische finale. Ja, maar that dat is ook het mooie van de Olympische Spelen. Het gaat hier uh, uiteraard om de prestatie, maar het gaat hier ook... En misschien wel vooral om het verhaal achter die prestatie. En dat zie ik bij een voetballer uh, zie ik het niet. Nee. Hoe is het werken hier voor, uh, voor jullie als, uh, als sportjournalisten? Ja, Luc, het is ja hoeveel spelers twaalf, zijn er? twaalf gespeeld. Twaalf Je ja. hebt een beetje vergelijkingsmateriaal. Ja, ik ben begonnen in uh, Albersville in 1992. Toen was het uh, Holland House in het magazijn van een sanitairwinkel. <laughs> <laughs> dus um, is er ja, iets <laughs> gebeurd? <hè? laughs> ja, ik krijg de indruk dat het Brit een beetje boven het hoofd uh, groeit. Het is uh, en waar blijkt dat uit? Nou, de, de, de organisatie, de, de vrijwilligers zijn heel vriendelijk... maar als jij een hek links in plaats van rechts uh, passeert... dan ja. uh, slaan ze helemaal op hol en uh, nee is nee en er is geen enkele flexibiliteit. En dat had je zelfs uh, vier jaar geleden in uh, Peking, had je dat. En heb je daar last van in je werk ook, in de zin van dat je te laat ergens komt nou, door ja, dit soort gedoe? Als er, als er twee deuren staan bij een, een uh, mixzone en deur 1 is een uitgang en deur 2 is de ingang... en die mixzone is helemaal leeg en ik neem deur 1 omdat ik er snel naar binnen wil stappen... en ik word tegengehouden, ja, dan... Uh, Groep wel eens. Doet me denken aan Lucky Luck. Ik weet niet of die scène kent van die bij het postkantoor dat die komt. Dat hij een postzegel wil kopen. En dan koopt hij een brief bij het ene loket. heeft die man een blauwe pet op. En zegt heeft hij heeft ook een postzegel. zegt hij nee, dan moet het volgende loket zijn. Dan loopt hij het volgende loket, leeg. Stap diezelfde stapt die man stap terug. Zet een rode pet op en uh, hier is uw postzegel. Ja. Dat gevoel heb ik wel eens hier. Ja, ja, ja. Uh, Thijs, jij, jij hebt hier uh, in ons mediaforum al een tijdje terug aangekondigd... dat je een serie ging maken hier. Fietsen met, met geïnterviewden. Heeft dat nog opvallende uitspraken op, uh, opgeleverd? Ja, nou ja, het, het is wel echt een leuke serie. Uh, het, het grote voordeel ervan is als je niet tegenover iemand gaat zitten met een kladblok en een pen, dat je een stuk leuker interview krijgt. En als je met iemand gaat fietsen, ja. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld, misschien het beste voorbeeld ervan, Annemiek van Vleuten, die uh, behoorlijk uh, gesloten is normaal gesproken als je er interviewt en niet als je er normaal spreekt. En als je gaat, gaat fietsen met zo iemand en dan, je neemt alle tijd ervoor, dan, dan loopt dat in elkaar over. Dus dan krijg je een veel leuke interview En dan is ze wel open. En dat is uiteindelijk wel wat je wil als journalist. Als je iemand interviewt, die wilt de mensen achter die, achter die sporten te pakken krijgen. Ja. En niet de, het masker. Dan nou zal Annemiek niet zo uh, snel moe worden als ze een heuveltje op moet. Maar er zijn ook mensen bij hè, die niet zo getraind zijn. En... Als je moe wordt, dan ga je natuurlijk rare dingen roepen. Of, of... <laughs> en, heb je dat nog meegemaakt? <laughs> ja, Herman van der Zand, de journaalpresentator, die hier ook ja. voor, voor jullie werkt. Die zit uiteraard. in onze avondblok altijd. Ja, daar ben ik van de week mee gaan fietsen. Die, uh, dat was heel grappig. Die begon op een gegeven moment bij elk klimmetje kak te roepen. <laughs> omdat hij een was dat het een klimmetje was. Ja, Daar moest ik toch wel heel hard om lachen. Een journaalpresentator hoor je normaal gesproken niet echt snel zoiets roepen. Dat zijn wel echt leuke dingen. Daarmee zie je dus wel dat iemand gewoon zichzelf is en niet meer, uh, niet meer zijn vak. Ja. Uh, Luc, de, de journalisten onderling, hè? de Nederlanders, maar ook uh, al die buitenlanders. Hoe, hoe gaat dat met elkaar om? Ja, je bent met elkaar, reis je de hele wereld over en je komt elkaar hier ook weer tegen. Dus ja, je helpt elkaar waar mogelijk, maar je schrijft elkaar natuurlijk geen nieuws toe. Maar als, uh, ik noem wat Jacke Verharen uh, ineens in de mixzone zit... en een collega zit boven nog uh, een stuk te tikken... Ja, dan bel je hem eventjes en zeg van luister... Uh, kom er even bij staan. Ook een is die van de Volkskrant of zo? Of? Ja hoor, dat van maakt een NRC. niet uit. Dat maakt niet uit. We kun je uitleggen um, wat daar gebeurt in die mixzone? Ja, we noemen het zelfs heel onubiedig het varkenshok. <laughs> Het is, uh, ja, het is één grote chaos. Het is, het is, de komende sporters komen er langs. En uh, wij als schrijvende de pers krijgen ze helemaal uitgewrongen krijgen we ze terug. Want uh, ze moeten eerst naar de, naar de tv. En dan moeten ze naar de radio. En dan moeten ze nog naar de radio. En dan moeten ze naar de internationale persbureaus. Ja, dat staat allemaal, die volgorde staat helemaal ja, vast. Ja, die staat vast. En helemaal aan het einde van de rit. Uh, wij zijn de laagste kasten, zeg ik wel eens. Daar, daar komen wij. En dan uh, we hebben ze helemaal geen zin meer. Geen zin meer. Ze zijn in het zwembad zijn ze koud. Uh, ja, het is, het is, het is vaak... Uh, Dopingcontrole wacht. Ja. Dus ja, het is vaak een minuutje waar je het mee moet doen. Maar met hoeveel journalisten staan jullie daar om even een idee te krijgen? Nou, bij het zwemmen staan we dan met een man of hm. Nederland Nederlanders leven. Nederland, Ja, wij staan altijd als laatste bij, uh, bij het zwemmen. We hebben altijd heel middelwaardig aangekeken door collega's. Want uh, ja, wij... Uh, Jacob van het principe dat hij uh, eerst wil uitwerken... en dan pas uh, met de pers wil praten. Althans, ook voor zijn atleten. Hm. Dus ons de... record staat op twee uur en veertig minuten in uh, Peking. <laughs> wacht, wacht op een quoteje. Wacht op een quoteje van Inge Dekker. Ja. Maar als je bijvoorbeeld bij atletiek die mixzone, dat met alles en iedereen bij elkaar. Hoeveel mensen zijn daar dan? Nou, internationaal gezien. Ja, je? internationaal gezien. Nou, je ziet maar een klein deel daarvan van de mixzone. Dus het is, maar ik denk dat daar alles bij elkaar, uh, wat zal het zijn, duizend journalisten staat. Hm. Zo. En is het ook wat knokkertijds? dan? Ja, absoluut. Ellenbogen. Nou, ja, het, ja? Ik was van de week toevallig bij, ik was bij Baanburen, nou, waar Chris Hoy uh, zijn... Uh, Tienduizendste gouden pakken. Ja. <laughs> en daar was het echt. Uh, ja, daar was het echt. Daar was het letterlijk vechten tussen de Britten. Ja, iemand die. Uh, er lopen overal camera's en de een loopt met de microfoon te zwiepen. Iemand die werd in zijn gezicht geraakt. En uh, ja, werd, uh, dat werd echt een knokpartij achter de rug van Hooi. Uh, van ja, er, zijn, er is wel echt heel veel stress en er zijn gewoon heel veel mensen. En ze moeten allemaal dat ene kootje hebben. En als ze, ja, ze het missen, dan krijgen ze op een laser, uiteraard. Dus het geeft wel zo'n een hoop stress. Beuk je dan ook terug? Of, uh... Nee, ik, ik, vind het, ik, ik, vind, ik vermaak me meer met, uh, <laughs> met, met de chaos. Ik denk dat Luc misschien een iets, andere, iets, iets ander werk heeft wat dat betreft. Ik ben niet zo afhankelijk van quotes als hij. Ja, jij schrijft meer de, de achtergrondverhalen dan ja. in dit geval met, met dat fietsen ook. Uh, ja, voor jou, Jij moet ook echt het, het hete nieuws uh, meebrengen. Ja, maar, maar echt van, van een quote moet je het hier niet hebben hoor. Dat, uh, ons werk ligt gewoon in de voorbereiding bij ons. We volgen die sporters vier jaar. En uh, met de zwemmers bijvoorbeeld zijn we in mijn een trainingskamp geweest in Tenerife. En daar kregen we gewoon de ruimte om uh, iedereen uh, die, die me wilde een uur te spreken. Ja, en daar haal je in feite je, je belangrijkste verhalen vandaan. Ja, want ook jouw verhaal met Epke Zonderland had niets met die Mixzoon te maken natuurlijk. Nee, ja, je, je, hij, hij komt bij jullie, hij komt bij uh, overal, komt hij radio, komt hij langs televisie, komt hij langs. En twaalf uur later uh, staat jouw verhaal in de krant. Dus je moet gewoon anders gaan denken. Wij zijn in feite de tijdschriften geworden, want ja, we moeten gewoon veel meer de achtergrond moeten wij gaan belichten. En je investeert dus, wat zeg je, vier jaar werk jij ook toe naar dit hoogtepunt dan. Levert dat dan hier nog iets extra's op, dat je zo'n jongen toch ook nog even apart kan spreken of Ja, de contacten daar moet je het van hebben. Wij zijn afgelopen zondag met Renomi Microm met Jojo hebben wij voor een reportage met haar ouders uitgenodigd in de stad. En ja, als je daarin investeert, en ze werkt ook als columniste voor de Telegraaf, dat uh, scheelt natuurlijk ook. Maar uh, alle ruimte krijgen, we hebben haar kunnen interviewen in een taxi, we hebben haar uh, naar een restaurant mee kunnen nemen met haar ouders. En voor een fotosessie hebben we haar gekregen, dus dat is, uh, ja, dat is ook een kwestie van investeren in, uh, in je contacten. Maar het gaat vaak om de verhalen daarachter. En in een mixzone krijg je niet het verhaal daarachter. Nee. Dan is het gewoon alleen maar, uh, hoe voel je je? Ben je blij? Ben je teleurgesteld? En ja. Veel verder dan dat komt het niet. Dus ja. als je de verhaal erachter wil hebben... Dat kun je van tevoren al invullen eigenlijk. Ja, dat moet je van tevoren. Als je hier een verhaal gaat maken over iemand, dan loop je achter de feiten aan. Ja. Ja, wij zitten ook met, met, natuurlijk met een deadline. Onze eerste deadline ligt om tien uur. Dat is uh, negen uur hier in Engeland. Ja, ja, S'avonds. S avonds, ja. Ja. Dus ja, voor de eerste editie moet je vaak al een, uh, een wisselstuk hebben. Dus dan moet je schrijven over een, uh, ja, over, over een sporter of over een... Uh, een wedstrijd zonder dat, uh, zonder dat de uitslag bekend is? Ja. Waarschijnlijk, Luc, bestaat er uh, tijdens de Olympische Spelen niet een gemiddelde. Maar ik, ik wilde eigenlijk vragen naar een gemiddelde werkdag voor jou. Een gemiddelde werkdag? <laughs> nou ja, die, uh, ik sta om een uh, uur of zeven, sta ik op. En uh, dan ga ik even ontbijten, want dat is namelijk het enige moment uh, van de dag dat je eventjes uh, kunt gaan zitten om wat uh, naar binnen te, te schrijven, dat ik wel eens zeggen. <laughs> uh, dat, dat je kunt eten en. Uh, ik persoonlijk heb de fiets ontdekt hier, die, uh, van die bekende bank. Die kun je overal stallen, dus dat scheelt ontzettend veel reistijd. Dan uh, scheur ik van mijn hotel naar King's Cross met gevaar voor eigen leven. Aan de verkeerde kant rijden, het is echt uh, <lacht> geen sinecure. <lacht> dan stap ik op de javelin en dan ga ik naar het Olympic Park en dan uh, ja, kies ik daar uh, mijn weg. Ja. En uh, s'avonds om uh, wat zal het zijn, tien uur neem ik uh, de omgekeerde route terug. Herken je, Met de grote is dit wel ongeveer zo'n zo dag, heb jij ja, ook? Ja, maar ik, eh, ik ben van mening dat je standaard niet mag klagen als uh, sportjournalist. Ik klaag ook niet hoor. Nee, maar ik, ik, ik, vind, ik, ik vind het echt een geweldige... Het is dus, ja, De meeste mensen die kijken er thuis naar en ik zou er waarschijnlijk als ik niet sportjournalist was ook thuis naar kijken. En nu zit ik in het stadion en moet ik erna iets over schrijven. Dus ik, uh, ik vind alles goed hier. Ja, wij, wij hebben het mooiste beroep ter wereld, zeg ik wel eens, en dat is gewoon echt zo. Als ik denk hoeveel mensen in mijn plaats zouden willen zitten... toen ik bij Epke Zonderland op de eerste rij ja. zat, dan uh, ja. vertel ik me zegeningen. Ja. Ja. Ho ho, was je gewoon bij? Ja, ja. Ja, zo werkt dat. Nou, oh, prachtig. Uh, mooi dat jullie hier waren. Nog veel plezier, plezier en hard werken de komende dagen. Want uh, het is nog tot en met zondag natuurlijk de Olympische Spelen. Thijs Zonneveld namens NRC en Luc Blijbom van De Telegraaf. Hartelijk dank. Graag gedaan. We gaan naar het nieuws, uh, Vanuit Hilversum, het is half drie, bijna. Hier is Juris Stubenitski. De arbeidsmarkt moet nog meer worden hervormd, vindt de Nederlandse bank. Volgens DNB zitten nog te veel ouderen thuis, ondanks subsidies voor langer werken. De bank is voor een versoepeling van het ontslagrecht... en wil dat het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om ouderen aan te nemen. Een computervirus heeft zeker twintig overheidsinstellingen... bedrijven en universiteiten getroffen. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat het om het sas virus dat onder meer opdook bij de gemeenten Den Bosch, Venlo, Weert... Tilburg, Almere en Borselen. Die problemen zijn inmiddels deels verholpen. En topsporters die aan de Universiteit Utrecht studeren... hoeven zich geen zorgen te maken over een langstudeerboete. De voorzitter van het NOC-NSF, Bolhuis, heeft bekendgemaakt... dat de universiteit eventuele langstudeerboetes van topsporters... zelf gaat betalen. Maakte Bolhuis bekend tijdens een presentatie in het Hollandhuis in Londen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio1 Sportzomer. Op de gastenlijst voor het komend half uur staat onder andere Ayoub Ennadiri. Hij is het trainingsmaatje van Taiwandelka Tommy Mollet die morgen in actie komt op de Olympische Spelen. We gaan eerst naar Syrië. Het Syrische leger lijkt terrein te winnen in de grootste stad van het land, Aleppo. Daar zijn al weken veilige gevechten bezig met de opstandelingen. Het vrije Syrische leger heeft zich nu uit een belangrijke wijk teruggetrokken. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Sander, wat weet jij daarover? Dat uh, ze zeggen dat ze een tactische terugtrekking hebben gedaan uit de wijk Sallagedin. Dat is een uh, wijk waar zwaar gevochten is eigenlijk al een paar weken lang. Waar ook hevig gebombardeerd is, uh, juist vandaag nog. En... Uh, om die reden zegt het, Syrische, het vrije Syrische leger: we hebben ons teruggetrokken. En ze zeggen dat ze nu zien vanuit naburige wijken dat uh, het uh, officiële Syrische leger die wijk binnentrekt naar naburige wijken, want daar hebben ze zich naartoe teruggetrokken. Het is dus zeker niet alsof ze de hele stad verlaten, maar alleen die wijk. Ja, even voor de, voor de want ik kan me voorstellen dat mensen dit horen, en denken van ja, het, het Syrische leger, het vrije Syrische leger, uh, het vrije Syrische leger zijn de opstandelingen en die hebben zich dus nu tijdelijk even teruggetrokken. Ja, uit dat deel van de stad. En het is ja. wel een belangrijk deel hoor. Juist omdat het dus uh, zo uh, hevig omgevochten is. Het is een, een oud-stadsdeel met uh, smalle straatjes. En de mensen die uh, daaruit gevlucht zijn, en dat waren er nogal wat... die kunnen dus daar nu naartoe terugkeren... omdat uh, er in elk geval op dit moment niet gevochten wordt. Maar ja, dan komen ze dus terug in een stadsdeel waar heel veel verwoest is. Waar dus heel veel mensen zijn uh, gevlucht. Waar uh, je ook maar moet afwachten of je huis er nog is. En uh, hoe lang die gevechten daar wegblijven. Want dit is een... Uh, de situatie die we dus ook in Damaskus zagen... waar af en toe ook strategische terugtrekkingen waren... van het vrije Syrische leger, dus van de opstandelingen. En dat betekent op geen enkele manier dat de strijd gestreden is. En dit is het uh, vervelende voor die mensen die daar wonen... en die normaal hun leven proberen te uh, leiden. Het is dus geen strijd die uh, een kwestie van een paar dagen of een week misschien uh, gaat duren. Dit gaat een hele lange strijd worden met inderdaad dit soort tijdelijke terugtrekkingen... die dan door de andere partij meteen ja. als een overwinning gevierd worden. Maar ja, het is een tijdelijke overwinning. Ja. Uh, verder nieuws is dat uh, Syrië weer een premier heeft. Afgelopen maandag bleek dat de vorige eerste minister... Hi Riyad Hijab het land was uitgevlucht. Wie heeft ja. Assad nu gevonden voor die post... De minister van uh, Onderwijs. En weet je, het is nauwelijks belangrijk. Uh, de premier, zeker in dit geval, heeft natuurlijk heel weinig meer te vertellen. Ik bedoel, Syrië heeft officieel ook een parlement... nou, ik weet niet eens meer de laatste keer dat het in uh, zitting bijeen geweest is. Op dit moment wordt het beleid gewoon uitgemaakt door de Syrische president... en uh, de vaste kring om hem heen. En dat is zeker niet het kabinet en dus ook niet de premier. De premier die mag misschien uh, besluiten waar vandaag het vuil wordt opgehaald... maar de grotere beslissingen die worden toch echt niet door hem Nee, dus weinig macht. Uh, en dan nog even naar die vorige, Hijab. Is er al iets van hem vernomen? Ja. Nee, hij zijn, zijn woordvoerder waar we dus alle uh, overwegingen om over te lopen van hebben gehoord, die was toen in Jordanië. Het ligt voor de hand dat ook hij daar naartoe ontsnapt is. Maar waar hij op dit moment is, dat is onduidelijk. We weten van een aantal uh, uh, overgelopen ambassadeurs bijvoorbeeld dat ze in een van de golfstaten zitten. Het zou mij niet verbazen als hij daar binnenkort opduikt en dan een, een groot interview zou geven aan bijvoorbeeld Al Jazeera om zijn verhaal te vertellen. Maar op dit moment is er nog niet officieel duidelijk waar hij zich bevindt. Sander van Hoorn dan was dat met het laatste nieuws uit Syrië. Began to know this That we were nothing Like the We komen uit IJsland, of Monsters and Men. Dit is de nieuwe van ze, die heet Mountain Sounds. In de studio nu het trainingsmaatje van de man die morgen pas in actie mag komen. Taekwondo ka Tommy Mollet. Uh, hier zitten Ayoub en Adiri. Ja, dat klopt. Uh, goedemiddag, je bent de nummer twee van Nederland, hè? Ja, goedemiddag. En, en het trainingsmaatje dus van, uh, van Tommy. Reserve ook voor het uh, Olympisch toernooi. Klopt. Is dat een um, beetje ja, pas op de dag zelf? Of nee, je, of dat je... is uh, zeg maar uh, de zesde. Dus maandag is de loting. Of, uh, voor de loting. Als de loting bekend is, dan, okay, is het, dan de... kan het niet meer... Uh... Nee, dus jij weet al Ja, dat... maar ik ging er ook al niet van uit, hoor. Daar nee. is dus meer uh, stel dat. Ja. Dus, uh... Goed, dat gaat niet door. Je nee. bent in je trainingsmaatje van Tommy. Uh, zijn, jullie, zijn jullie vrienden ook? Ja, zeker ja? wel. En nee. hoe ziet jullie dag er dan uit hier? Hier op de Spelen? Want jullie moeten heel lang wachten, hè? Dat is waar. <laughs> Uh, we zijn vorige week donderdag aangekomen, ja. 2 augustus. Want donderdag hebben we eigenlijk helemaal niks gedaan. En dan, sinds vrijdag hebben we gewoon één keer per dag trainen. Eén keer per dag gewoon meer een beetje taperen natuurlijk. Ja. En echt gewoon uh, het laatste puntje op de i-zetten en zorgen dat hij gewoon fit wordt. Ja, want als je hier nog moet trainen om, dus om te goed laat, te worden, zeg maar. is het redelijk te laat. Het echte werk is al gedaan met Jullie ja, ja. zijn dus ook niet bij de opening geweest. Jullie zijn nee. veel later gekomen, ja, want jullie hebben in Nederland nog doorgetraind. We door hebben gewoon getraind. nog in Nederland getraind inderdaad. Omdat wij dan uh, eigenlijk bij Excel pas de zesde konden trainen. Mm -hmm. Dus stel dat wij dus uh, al eerst zeg maar als uh, 27ste waren gekomen. Dus tien dagen. Eigenlijk we niet, kunnen we eigenlijk niet trainen. We hebben gewoon dagen getraind in Nederland. Ja. Tot aan woensdagmiddag hebben we nog getraind. En donderdag zijn we vertrokken. Donderdag zelf niks gedaan, maar voor de rest één keer per dag. Kun je dat trainer nog eens wat uitleggen? Want um, je spart natuurlijk, maar ja, je wilt hem ook niet helemaal in elkaar trappen. natuurlijk. Want dan hebben we er als Nederland niks aan. Ja, maar dat is echt de bedoeling om echt in elkaar te zorgen... dat, ik, dat beter dat ik hem in elkaar trap dan dat ze morgen in elkaar trappen. Dus. <lacht> dus ja, dat is, maar, maar, hoe, nee, maar jij moet je in een bepaalde rol schikken natuurlijk. omdat Je, uh, je moet zorgen dat hij beter wordt. Ja, maar, maar ik moet toch ook iets scherp worden natuurlijk. Ja. Ik kan wel nou uh, allemaal half-half doen. Dan komt hij ja. allemaal op het echte werk. Dat doen ze nee. niet half-half werk. Nee, dus dat gaat Echt wel hard tegen ja, het is haar. echt hard, hard tegen hard zeg okay. maar. en zegt hij ook tegen mij van, Ayub, als je me op mijn kan erop gewoon doen, want uh, <laughs> ja, <laughs> beter nu dan uh, op de wedstrijddag. Ja. Ja, dat, dat, dat klinkt op zich wel bijzonder, want we, we horen dat soort dingen wel eens bij andere sporten dat ze bij zo'n laatste training toch uh, dan wordt het wel. Nee, veel getraaid, bij, het is wel. Uh, stel bijvoorbeeld met taekwondo dat bijvoorbeeld de blok doen, met de knie omhoog of dat soort dingen, dat is echt een beetje. De overtredingen van, van voetbal, ja, zeg maar. Ja, ja. De overtredingen van de komen. Ja. Dat, doe dat doen we natuurlijk niet. Nee. Maar gewoon sparen qua trappen, dat is gewoon acht voluit en gewoon, uh, ja. dus uit. Uh, uh, trainen jullie vandaag nog? Uh, vandaag niet, vandaag is de weging. Okay. Dus hij heeft alles goed is gewogen. Ja. Van 11 tot 1 was de weging. En nu, wat doet hij nu dan? Is het uh, nu echt rustig? Nu is het echt rustig en voorbereiden op de eerste partij. Hij weet tegen wie die moet, hij moet tegen Egypte. En dat is echt meer uh, voorbereiden en je rust pakken. En uh, zorgen dat je morgen ook echt mentaal uh, scherp ben. Ja. Heb jij tijdens die wedstrijden ook nog een rol? Bedoel jij bent daar, neem ik aan. Ja, de warming up doe ik met hem sowieso. Oké. Okay. Dus ja, ik doe de warming up en uh, hem even uh... scherp maken. Even scherp maken. Hoe, hoe, kan je, het... hoe kan je hem raken? Ik Bedoel even los van letterlijk raken. Uh, is, doe je dat ook nog op een andere manier dan alleen maar fel uh, sparren of? Uh, doet u morgen of uh, gewoon altijd? Ja, maar misschien met, door, door iets te zeggen van... Uh, nou, mijn vriendin is toch veel leuker of zo? Iets ja, of, uh... ja dat, is, dat is wel waar <lacht> natuurlijk. Maar, <lacht> maar, dat zeggen we, nee, maar dat zeggen we niet natuurlijk. Nee, nee dat niet. Nou, maar, gewoon als er wat is, weet je wel. Uh, bijvoorbeeld niet schamen, gewoon zeggen. van, ja, ja. Luister, Tommy, zit er niet uit. Of Tommy, even kop erbij. Ja, ja maar dat... Uh, maar dat is Tommy echt niet nodig, zeg maar. Hoe werkt dat eigenlijk? Heeft hij jou uitgekozen als trainingsmaat? Nee, natuurlijk, het is met de taekwondo-bond dat... Maar ik, sowieso ben ik dan uh, sowieso de tweede man tot 80. Dus eigenlijk weinig keuze. Het is eigenlijk weinig keuze. <laughs> Wat grappig is, dat Tommy dat... Vier, vier jaar, jaar geleden, geleden... Ja. Was uh, Tommy uh, de trainingsman, hè? Klopt. En de reserve speler, ja. ja. En uh, nu staat hij er. Ja. Dus, uh, dus als we ho even doorredeneren... Ja. <laughs> Over vier jaar Rio. Rio. Dan genoeg. staan wij over vier jaar hier met de medaille op, uh, beloof ik. Ja. En je kiest wel een betere locatie uit. Londen is hartstikke leuk, maar Rio is natuurlijk helemaal... Uh, ja, maar Londen is natuurlijk veel dicht bij huis, Ik moet we familie kijken. Ja, dat is wel zo. Kijk, ik sterk ah. ik ook in Rio komen kijken. Ja, dat, dat, dat regelen we dan wel gewoon. Dat dat trof, is waar. Dat hoe, voel, hoe voelt u zich nu? Ja, heel goed. Ja? Ik heb gisteren nog uh, een uh, laatste training. dat was heel scherp. Mm -hmm. Er had heel zin in. Ja, want hij zit nog niet zo heel lang in deze gewichtsklasse. Nee, hij kent nog niet iedereen goed. Is dat een nadeel of misschien wel misschien heel prettig? Misschien wel een voordeel, ja. Hij is iets kleiner dan de rest, maar hij is natuurlijk veel sneller. Hij heeft heel snelheid mee, zeg maar. Ja. Want ik, heb, ik spar al vier jaar tot dit ja, drie jaar in de klasse. En volgens mij is hij de snelste persoon die ik ooit ben tegenkomen. Hoeveel kans heeft hij? Als Tommy zijn dag heeft en uh, alles gaat zoals uh, het moet gaan... dan uh, schat ik de finale kans wel in. Dus dat is een medaille sowieso. Inderdaad. Ja. En hoe, hoeveel partijen moet hij uh, vier. Uh, vechten om daar te komen? Vier. Vier, nee, vier uh, in totaal. Drie uh, winnen en dan sta je in de finale. Dus ja. om goud Je moet vier winnen om goud te winnen. Ja precies. Zijn 16 mannen beginnen er. Ja. Het is gewoon op één dag. Het is op, op één dag. Dus morgenavond weten we dat. Morgenavond uh, gaan we Jij bekeken. zegt hij is heel snel. Wat zijn nog meer zijn, zijn sterke punten? En hij is nu 33. En hij heeft echt heel veel ervaring. Zeg maar. ja. Dus hij kan zeg maar, heel rustig blijven. Ook al staat hij 4-0 achter. Is nog 20 seconden, als ik vier nog achter zit, 20 seconden, dan is het pop! Ja. En maar gaan, bij hem is het echt rustig blijven, rustig blijven. En soms flikt het, ja, meestal flikt het altijd dat hij dat die vier punten terughaalt. Hm. Misschien wel vijf punten. En dat uh. is zijn sterkste punt. Want ik heb heel veel, heel veel echt ervaren en spelers in wereldkampioenen wereldkampioen gezien die daar juist uh, niet mee om kunnen gaan, daar hun partij verliezen. Zeg maar. En daar is Tommy dus heel. Uh, Heel goed. Hey, in, in, in hoeverre, want bijvoorbeeld bij judo heb je natuurlijk ook dat, uh, dat je toch ook een jurybeslissing kan krijgen. Is ja. dat in jullie sport ook? Dat is bij de gelijkstand. Zeven ja. is het gelijk, en dan heb je nog een extra ronde, dan de Golden Point. Wordt daar niet gescoord? En dan moeten de juries gaan kiezen. Ja. Meestal is dat meest uh, actieve speler. Maar, maar daar wil je niet van afhankelijk zijn. Nee, natuurlijk. inderdaad, zeker niet. Nee. nee. nee. nee. Oké. Okay. Uh, jij zegt hij moet tegen Egypte. Egypte ja. um, uh, hoe, hoe bereidt hij zich daar dan op voor? Zijn er dan nog uh, partijen die hij kan terugkijken nu? Ja, we hebben uh, YouTube en we hebben Dartfish. We hebben zo'n uh, zo taekwondo-site, uh, zeg maar. alle partijen zien. Dus dan ga je, zeg maar... Uh, sowieso wat we hebben gedaan is... nadat nou, we wisten dat hij uh, tegen Egypte moest... was mijn taak om Egypte te uh, uh, uh, imiteren, zeg maar. Jij moest een beetje die Egypte oh, naar, naar zo, ja. ja. Ja. Dus, uh, En wat is dat voor man? Wat moest je, wat moest je doen? Ja, het was... Uh, niet eigenlijk een bijzondere iets, dat hij dat ik echt iets speciaals heeft of ik mm. wat. nee. Maar we hebben wel in de afgelopen periode wel dat ik elke speler ging imiteren. Moest ik dat, bijvoorbeeld vandaag kreeg ik een opdracht van luister Vandaag ga jij de Amerikaan, dus uh, Siva Lopez, de wereldkampioen imiteren. Dan moest ik gewoon kijken op YouTube en dan moest ik de volgende dag imiteren. Dan zijn ook wel een beetje acteur erbij ook jij. Maar dat ben ik eigenlijk wel. <laughs> ja, ik, ik merk dat zoiets. Ja. <laughs> welke, welke, uh, welke man, welke, uh, waar zit hij het meest tegenop? Wie hoopt die te ontlopen zo lang mogelijk? Ik moet zeggen, als jij Olympisch kampioen worden of wereldkampioen, moet je voor iedereen winnen. Dus. Kijk, dat wilde ik horen. <laughs> nou, dat Dan, je goed. Een goede spirit, dan ja. moet je van iedereen winnen. Dus dan, of je nou eerste ronde tegen een wereldkampioen komt of de finale... je moet toch een keer, een keer van een winnen als je van goud wil gaan. Dus. Ja. Volgens mij, jij hebt er hartstikke veel vertrouwen in. Ik en er je neemt ons, ons volgens mij mee daarin. Ja, nee, ik weet zeker. Ik, ik, ik, ik, jammer dat er maar één mag meedoen namens Nederland. Want... Ja, maar wat, wat je dat zei van de jurybeslissingen? Ja. In de kwalificatie zijn er uh, de andere drie door jurybeslissingen door. We okay. dus waren allemaal voor de ticket, mm -hmm. jurybeslissing, jurybeslissing, beslissing. Anders had je met vier, me uh, vier mensen kunnen staan. Oké. Okay. Oké. Okay. En ik hoop over vier jaar dat we met vier mensen gaan staan. Ik ben eigenlijk wel vertrouwen in Hoe oud ben jij, Joep? 23. 23. Nou ja, dan heb je inderdaad nog een heel uh, leven voor je. Ja je. inderdaad. Ja. Nou, laten we gewoon afspreken over vier jaar. Dan zitten wij daar ook weer gewoon in Rio. Ja. hoop ik. Tuurlijk. Oké. Okay, nou. En uh, dan kom je <laughs> gewoon bij ons die gouden medaille laten zien. Inderdaad. Oké, okay. afgesproken. En doe uh, Tommy de groeten van ons en uh, wens hem heel veel succes. Ja, dankjewel. Dankjewel, Joep. Alsjeblieft. Het was nog wel even een dingetje met dit liedje. Want uh, op zich een, een, een liefelijk liedje zou je denken. Noir d'Izir. Maar die zanger die gooide ineens een vriendin van het balkon. Ergens in, in een vage Russische uh, toestand. En die heeft ook uh, uiteindelijk in de gevangenis gezeten. Le vent nous portera. Noir d'Izir. Zo heet dat groepje. Voor uh, Tjurendi Martina is het een belangrijke dag. Hij loopt vanavond in de finale van de 200 meter. Tegen onder andere Usain Bolt. Gio Lippens blikt alvast vooruit. Het is de big dance voor ons. 7 is Trandy Martina. Even het geheugen opfrissen. In Peking finisht Martina als tweede. Zilver een unieke prestatie achter Usain Bolt. Maar dan, onzekerheid in het Antoliaanse kamp. Er is een uh, protest geweest van de Amerikanen. Er is een rode vlag omhoog gegaan. Uh, die rode vlag betekent dat er een, dat er een fout is gemaakt. Ja... Uh, yeah blijkt dat Sereni Martina een pas op de witte lijn heeft gezet. Eén pas blijkt mogen, twee passen mag niet. Ze zijn nu alle beelden aan het bekijken of er inderdaad een pas op de lijn is, is uh, uh, gezet. En er is een wel een tegenprotest geweest van de Antilliaanse delegatie. En we zullen het enige wat we nu kunnen doen is afwachten. Wachten, uren wachten. Totdat een van de begeleiders van Martina een telefoontje krijgt. Kut, ja, sorry. Geen te, je mag geen protest meer indienen. Dus dan is het, dan is het over nu. Shit, oké. Okay. Einde verhaal. Martina is gedisqualificeerd. geen Olympische medaille voor hem. Vier jaar later is er een nieuwe kans, nu als Nederlander in een oranje shirt. Vanavond is de finale met tegenstand van buitenformaat, Usain Bolt en Joanne Blake. Martina aast op revanche. Ik ga hier beter doen, ik word beter dan Peking doen, dus ik ga ervoor. Search. De eerste ronde in Londen komt hij deze week gemakkelijk door. Het was een heel rustige tweehanden voor mij. Ik ben blij dat het zo is gegaan en ik voel het beter nu. Ik denk lichaam lichaam is weer bijgekomen gekomen. Mijn lichaam was nog een beetje kapot van die handen. Dus ik kon het niet helemaal last krijgen. Maar het ging goed, maar ik ben blij. Ik hoop dat die de ronde ook zo lijkt. Man. <laughs> ook de halve finale verloopt naar wens. Zodat Martina vanavond in baan 5 mag starten tussen de grote mannen uit Jamaica in. Hij voelt geen enkele druk. Waarom moet je druk voelen? Ik hou van lopen. Ik ben blij dat ik het goed kan, dat ik het doen en goed is aan het doen, dankzij God. Dus waarom druk maken? En dan de hamvraag. De kleur van de medaille. Gaat hij voor goud? Nee, hey, dat is een surprise. Kan zeker zeker Search. <laughs> Ik word zo vrolijk van die man. Ja. Andy, dat is een mooie meneer, hè? Ja, geweldig. Ik had het er net echt een, een kwartier geleden nog met de dokter erover van de Nederlandse ploeg, Peter van Gouwen. Hij zegt het is ook echt de gangmaker van de ploeg, de, de, de, de trekker van de ploeg. Het is een hele leuke vent en het gaat goed met hem, lichamelijk gezien. Want dat heb ik natuurlijk ook even aan hem gevraagd. Hoe het uh, uh, uh, lichamelijk zit. Hij was na de 100-finale de dag daarna een klein beetje stijpig, uh, maar En dat zag je ook wel terug in de Serie 200 meter. Toen hij toch vanaf de vijfde positie nog even gas moest geven om uh, makkelijk zich te plaatsen. Maar ook Peter van Gouw zei, ja, er kan uh, van alles nog gebeuren vanavond hoor. Ja, ja, het wordt heel spannend. Eerst maar eens even naar de actualiteit van nu. De ja. Tienkamp is bezig met twee Nederlanders. Sint-Nicolaas en uh, Vos. En ze zijn bezig met het onderdeel polstok hoogspringen. Ja, maar wat een teleurstelling na het discuswerpen. Met name Elko Sint-Nicolaas. 32 meter en een beetje. Dat is uh, ver, ver, ver beneden zijn stand. Het is eigenlijk hetzelfde als een mislukte, mislukt onderdeel. Hij staat ook op de 21ste. Nee, 22ste plaats. Na. Uh... Uh, zeven onderdelen en is volkomen kansloos voor een hoge klassering. En dat terwijl Polstok hoogspringen zijn specialiteit is. Hij is veel en veel beter dan de rest als je naar zijn persoonlijk record kijkt. 5,52 meter, dat is gigantisch en daarom is het zo jammer dat hij niet meer echt in de race is. En eigenlijk geldt hetzelfde voor Ingmar Vos. Uh, die doet het uh, gemiddeld, maar niet super. Geen persoonlijke records bijvoorbeeld. En hij is uh, nu bezig met het uh, Polstok hoogspringen. De lat ligt voor hem op 4,40 meter, dat uh... Moet hij kunnen. 4,80 meter is zijn persoonlijk record. En uh, nu komt zijn aanloop en wordt ingestoken. Gaat omhoog en eroverheen. overheen. Keurig. Dat doet hij uh, dan weer wel. Uh, uh, het is uh, wat dat betreft... Uh... Uh, oh nee, oh, ik zit naar de verkeerde baan te kijken, sorry. Nou, hij steekt nu in, gaat hij omhoog. Ik denk wat een raar shirt heeft hij, ja, maar hij gaat er wel overheen hoor. <laughs> ja, 4,40 meter 40. Ja, ze springen naast elkaar en er stond op het scorebord Ingmar Vos. En het was een Duitser eroverheen, ging maar ook. Ingmar Vos uh, ging op de andere baan zeg maar, over 4 meter 40. Dus dat is uh, goed gegaan. Ingmar Vos wil uh, kijken richting, nou laten we maar zeggen top 10, maar dat is wel nog heel erg ver. Dan moet hij echt heel hoog gaan springen. Met polstuk hoog springen. Maar het begin is er. 4,40 meter 40, is uitstekend. Tijdelijke kleurenblindheid. Dat kan je soms hebben op een bepaalde leeftijd. Komt altijd weer goed. We gaan naar Greenwich Park. Naar Ed van der Bend. Want het duurt niet zo heel lang meer. Of de eerste combinatie bij dressuur komt, uh, ja, komt in actie, hè? Edward ja, Gal overigens... straks met Undercover. Ja, om nog even terug te grijpen op het vlag van Andy en jouw opmerking over kleurenblindheid. Paarden zijn kleurenblind, maar die hebben er geen last van. Want die rijden hier dus uh, op een uh, rijbaan uh, niet van, van groen gras, maar van een uh, soort zand met, met wat kunststof samenstelling. En er staan lage witte hekjes omheen en uh, ja, daar hebben ze dus uh, weinig hinder van. Maar goed, het zijn sensibele beestjes en de minste verstoring gaf een paar dagen geleden al aan. Er staan hier heel veel camera's en die staan ook dicht op uh, de rijbaan. Allemaal zo mooi mogelijk, zelfs tot in uh, high definition. En er zijn zoals 3D-camera's, heb ik begrepen, om het allemaal zo mooi mogelijk in beeld te brengen. Maar uh, ja, dan kan zo'n zwenking van zo'n camera, die kan dan uh, toch tot gekke effecten leiden. Voordat hij met zijn vroeg begint, misschien toch nog even iets. Als je een fout maakt, dat is het voordeel van deze kuur op muziek... dan zijn er in de kuur, ingebouwd door de ruiters, zijn er dan nog als het ware een lijntjes... Uh, van, uh, die je als een soort tussenfase kunt gebruiken om een onderdeel nog te herstellen. Die fout is dan wel gemaakt, maar dan wordt hij als hij de tweede keer bijvoorbeeld zo'n onderdeel mislukt als wordt uitgevoerd, dan neemt men daar weer van het gemiddelde. Dus je kunt een fout herstellen. Dat kan weer niet bij de verplichte figuren. Wel hier bij deze op muziek dan gaan we met extra aandacht luisteren. Want nog niets was ontsloten van deze kuur. Nog de uh, choreografie, nog de muziek. En uh, voorlopig zien we daar die undercover op een hele mooie manier binnenkomen. En een goede groet, een heel statig paard, barok paard met een mooie hals. De komende vijf en half minuut gaan we kijken waar dit toe gaat leiden. Dankjewel, Ed van de Bent. We zijn uh, straks bij u terug. Natuurlijk op uh, Greenwich Park en ook in het uh, Olympisch stadion. We volgen eigenlijk alles. Toch, Jurgen? Ja, hoor. Oh, je bent er nog? Ja. Tot zo. Welcome to London. Ellen hoog, als die gaat scoren, dan wint Nederland de shootouts van Nieuw-Zeeland. Hoog, hoog, hoog. Kom op. Gooi hem erin nu. Ze gaat weer ja! de start, Ja! Die scoren. Ellen hoog. En Nederland wint met shootouts van Nieuw-Zeeland. En nu gauw denken aan die gouden plakken. Tot en met 12 augustus, Londen 2012. Hij gaat af.